Het Amerikaanse leger heeft vijf militairen huisarrest gegeven omdat ze zich mogelijk hebben misdragen in Colombia. De militairen ondersteunden daar veiligheidsagenten tijdens het bezoek van president Obama aan de topconferentie van Amerikaanse landen. Eerder werd duidelijk dat er een onderzoek loopt naar elf veiligheidsagenten die mogelijk prostituees hebben bezocht in Colombia. Nu wordt ook de betrokkenheid van vijf militairen onderzocht. Peter van Rooijen heeft de Wim Sonneveldprijs gewonnen. De cabaretier was volgens de jury de sterkste in de 25e editie van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Van Rooijen speelt volgens de jury een briljant bedachte voorstelling. Een meesterlijk spel met wat waar is en wat niet. Hij werd op piano begeleid door Wilco Sterke. Het publiek had een andere voorkeur en wees Eva Krutsen aan als winnaar.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 Heerenveen was in Nijmegen met 4-2 te sterk voor NEC. En Feyenoord versloeg stadsgenoot Excelsior met 3-0. Feyenoord komt daardoor naast AZ op de tweede plaats te staan... op drie punten van koploper Ajax. De Amsterdammers spelen komende dag tegen de Graafschap. Het weer bewolkt met mogelijke spat regen en 3 graden. Overdag eerst veel bewolking, in het zuidoosten een beetje regen... later vanuit het noorden opklaringen en 10 graden. Tot zover het Nationaal. ABB verkeersinformatie met 1 file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en hendrik ambacht Daar staat 2 kilometer, komt al weg, werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 BNN. Lust. Zijn rijdaag groenhart. De perfecte partner. De perfecte man of de perfecte vrouw? Hoe herken je die? Bestaat die überhaupt? Misschien is dat de eerste vraag wel. En, zo so ja, waar vind je die? Daar praat ik vannacht over. Ik doe dat met jou. Leuk. Ik vind het leuk. Er wordt veel gebeld, veel ge-sms'd en ik hoop dat dat doorgaat. Die perfecte partner. Is het goed om daarnaar te streven of moeten we die verwachting een beetje loslaten en gewoon... Zien wat er op ons pad komt. Gewoon een beetje kijken wat er qua liefde op ons pad komt. In plaats van dat we dat willen plannen als een soort carrière met doelstellingen en doelen en verwachtingen. Nou, daar hebben we dus vannacht over. En ik heb in de studio. Studia's? <laughs> Studia. Ik heb in de studio Monika Wardenaar. Jij schreef het boek Kijk helemaal jouw type. Ja. En daar, nou, dat vertelt uh, het verhaal van hoe je aan uiterlijk en gedrag jouw ideale partner kunt herkennen. Jij hebt al gezegd uh, in uur 1 dat uh, mensen in een aantal types uh, zijn in te delen. Mm -hmm. Over die types wil ik straks meer weten. Mm -hmm. Zodat je als luisteraar straks thuis kan denken. Oké, okay, ik ben zo'n soort type, waar moet ik op letten? Mm -hmm. En wat is dan mijn ideale partner? Uit welke type groep komt die dan? Hoe werkt dat allemaal? Dat ga je allemaal ontdekken. Maar ik wil gewoon ook heel graag van je weten wat je überhaupt vindt van dat hele concept ideale partner bestaat diegene 0800 1121 0800 1121 of even smsen. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij en dan of de ideale partner bestaat en heb je diegene dan al gevonden. Straks gaan we nog even spieken in Boyd's Bar, waar ze gaan praten over de locatie. Waar je dan die perfecte partner moet. Ook heel, heel belangrijk. Maar ik heb ook echt heel veel fijne muziek. En soms, kijk, radio is een fantastisch medium. Maar soms draai je een plaat waarvan de clip zo ontzettend goed is. Dat je baalt dat je die clip niet kan laten zien. Maar ik bedoel, sluit je ogen. Reis terug in de tijd, zo ongeveer naar de jaren zestig. En beleef deze plaat. Want dat was ook het thema een beetje van, uh, van uh, dit nummer van Outcast. ja terug naar de jaren 60 en dan die grote shows de Ed Sullivan show geloof ik waar mensen kwamen optreden al oh, en dat was toch zo dat was job. fantastisch mooi Oukast 1 2 3 baby don't mess she loves me Monika, in jouw boek beschrijf je zeven types. En het is belangrijk om te weten welk type jij bent. Want dan kan je dus ook de connectie maken met wie jouw type ja. is. En wie er dus ideaal goed. gezien bij jou past. Ja. Ja. Welke zeven... Zeven zeg ik? Zeg ik dat goed? Ja, zeven. Uh, Welke zeven, zeven, ja. Ja. Welke zeven ja. types uh, beschrijf jij in het boek? Uh, het eerste type is het maantype. En dat is een type wat, uh, wat, niet heel, wat er niet heel erg krachtig uitziet. En uh, ja, het is een beetje... Uh, hij is niet heel erg gespierd en hij is ook niet heel erg groot. En um, dit type heeft heel veel behoefte aan, um, of tenminste dit type is wat afstandelijk. Mm -hmm. Heeft veel behoefte aan privacy. En een tweede type is het uh, Venus type. Okay. Dat is een type wat um, uh, meer een peerfiguur heeft dan, ja, meer een peerfiguur heeft zeg maar. En uh, dat is een, een meer vleesig en zacht type. En dit type heeft heel veel behoefte aan contact met mensen. Okay. En wil graag mensen verzorgen, wil graag verzorgen. En dan heb je het uh, mercurius type. Het mercurius type is een uh, sprankelend type. En uh, een expressief type. Hij is, uh, hij is vaak klein. Tenger. En uh, hij wil graag in het middelpunt staan. En uh, het is een indirect type. Indirect? Ja. En... Oké, okay, dus we hebben er drie gehad. Ja. Maan, Venus, en Mercurius. Mercurius. Okay. Dan hebben we de Saturnus. De Saturnus type is vaak, een, uh, uh, is vaak lang en slank. En ook heel vaak dun. Echt een, een, een dun type. En heeft een dominante uitstraling. En heeft behoefte aan, uh, aan zekerheid. En is conservatief. Uh, dan hebben we nog het Mars type. Mars type is... Uh, niet heel groot, vaak een beetje kleiner. En uh, compact gespierd, uh, confronterend type. En uh, heel actief, heeft actie nodig. En uh, even kijken hoor, uh, dan hebben we nog het Jupiter type. Ja. En Jupiter type is meer een, uh, een, een appel, heeft meer een appel Het is dus een beetje um, een rond. ronde buik ja en dunne, vrij dunne benen, relatief dunne benen. En uh, dat is een type wat ook verzorgend is, een ijdel type. En uh, ja, die heeft ook behoefte aan, uh, ja, aan indruk maken, zeg maar. Oké. Okay. Dat is heel kort gezegd. Ja. Uh, Even de basisvoorwaarden ja. uh, ja. bij de types: en ook nog het zontype. En dat is een type wat niet zo heel vaak voorkomt. Dat is hmm. een, een, uh, ja, een beetje bijzonder type. Uh, een voorbeeld van een zontype is bijvoorbeeld Michael Jackson. Dus dat is een, een springerig en tenger, heel veel energie en een, uh, ja, een bijzonder type. Wat voor type ben jij, Marke? Ik ben een Mars-type. Jij bent een Mars-type. Daar hoort erbij? Wat daarbij hoort qua... Uh, ja. uh, uiterlijk is uh, compact, uh, gespierd... en uh, niet zo heel groot. Mm -hmm. En vrij recht figuur, zeg maar. Okay. En uh, karaktereigenschappen eigenschappen een aantal is... dat je uh, confronterend bent, mm -hmm. en direct. En uh, ja, niet, uh, niet heel erg... Uh, Zeg je dat? Uh, kan even niet op het woord komen. Niet heel erg. Uh, tactisch. Niet. Heel, ik vind nee. dat je nog best. Je komt best mild en en tactisch. Of maar misschien misschien moeten nog een. Ja, maar nog het bomben. is ook zo met de types... Is het ook zo dat um, je kan een essentie type verandert nooit, maar je kan wel ontwikkelen. Mm -hmm. <coughs> en um, ik kan nu best wel zo uh, aardig en alles doen, maar als ik in een stresssituatie zit of iets dergelijks, dan, komt, dan heb ik geen controle over dat gedrag en dan komt je neiging naar boven. Oké. Okay. En, dan... en dan is je neiging niet altijd tactisch en nee, vrij wow. direct, ja. Oké. Okay. Ja. Straks dan horen hoe bij deze types die je hebt omschreven de ideale partner gezocht wordt en waar je dan op moet letten. Maar ook even terug naar onze vrienden in Bar. Want die. Uh, Drinken biertjes en wijntjes en die doen dingen met borrelnootjes en zo. En die kletsen. Die kletsen over de perfecte locatie om de perfecte partner te ontmoeten. Ik vind kieskeurig in de liefde vind ik een heel misplaatst woord, wat heel vaak gebruikt wordt, terwijl dat eigenlijk. Ja, ik geloof niet dat het bestaat, kieskeurig zijn. Nee, is heel zijn. gevoelsmatig. Ja, maar je hebt ook mensen die gewoon al op de, de kleinste dingetjes uh, uh, uh, zoiets hebben van... nou ja, met jou kan ik dus echt niet oud worden. Omdat de... iemand verkeerde schoenen aan heeft. Bijvoorbeeld. Ja, er bijvoorbeeld, is het, maar, bijvoorbeeld, maar die zijn wel. ook. Ja, ja. bestaat. Ja, maar dat super. geloof ik ook niet, dat die mensen dus verliefd zijn. Weet je wel, die gaan dan heel rationeel daarmee om. Hmm. En ik denk ook dat het ligt aan... Aan hoe jij in die periode in het leven staat. Ik weet, ik heb bijvoorbeeld een ex en ik weet zeker als ik daar nu mee zou gaan, zou het heel goed gaan. Maar toen ik jonger was, wilde ik andere dingen en wilde ik, ja, was ik helemaal niet toe aan het perfecte partner. Dat dat ik... Precies, want dat is het, ik heb ook altijd, van, ik geloof nooit zo dat dat aan mensen ligt, maar meer aan timing of zo. Ja, dat ja. is echt gewoon het moment waarop iemand tegenkomt, het moment hoe jij op dat moment bent. Ja. Ja. Ja, dat is echt cruciaal. Een aantal factoren moeten dan wel helemaal kloppen dan zeg maar. Ja, je, je moet er zelf ook klaar van zijn. Ja. Eigenlijk moet je er allebei op dat moment klaar van zijn. En dan kan het ergens gaan. Maar als er eentje liever nog met andere dingen bezig is, dan is het, uh, dan is het heel snel over. Lijkt mij. Heb je wel eens een perfecte partner de, je ex dus laten schieten? Omdat je dacht van nou ja, dit voelt wel goed, maar nu het ja, niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wilde heel veel weg en heel veel reizen. En... Ook gewoon een beetje lang levende lol eigenlijk. En, en zat je dan ook aan de andere kant van de wereld met een gebroken hart? Nee, niet echt met een gebroken hart, nee. nee. Het, was wel, het was meer dat het echt een bewuste keuze was... dus dat ik wel echt wist wat ik deed en daardoor niet een gebroken hart had. Maar ja, ik weet wel dat als, dat, als ik nu die keuze heb, dat ik het anders zou doen. Maar dat is meer omdat ik die dingen die ik heb willen doen al heb gedaan. Nee. Ja, en zijn er meerdere prinsen op het witte paard? Ja, daar geloof ik wel in. Ja, daar geloof ik wel in. Was dat heel romantisch uh, cliché? Ja, ik geloof er wel in. Maar de, dat er een prins op het witte paard is of dat er meerdere, meerdere zijn? Nee, meerdere. Niet maar echt, één, toch? Dat is eigenlijk een hele kudde. Ja, heel. Prins op dit witte paard. Ja, ja, oh, Oké. Okay. Nee, maar niet één, toch? Dat zal wel heel triest zijn. Als je die net niet ontmoet. Ja. ja. Of al ontmoet hebt. Of al ontmoet hebt. En ja. Dus verkeerde dus timing. Ja. Ja. En waar ontmoet je de perfecte partner? Dat vind ik ook altijd wel interessant. Ja. ja dat al maar, mijn relaties in de kroeg ontmoet. Die, ja, die ik heb gehad Altijd in de kroeg. Ja, het kan echt overal. Het zegt Als ik naar mijn zus kijk die ik kwam echt nooit in de Jimmy Hoe en die leerde in de Jimmy Hoo een jongen uit Engeland kennen en daar... nu woont ze in Engeland. Dus het <laughs> kan overal. Het uh, kan op plekken waar je het, het minst verwacht ja. Ja, ik had juist altijd zo, natuurlijk nog vrij gezellig zoiets van... Ah, als ik hem in de kroeg ontmoet, dan zal het wel niks worden. Bas, dan heeft hij een alcoholprobleem. Ik weet niet, dat vond ik zo niet romantisch. Dan dacht ik, weet je wel, dan zitten we later op een verjaardag... met onze de kinderen het eind en kleinkinderen. En dan zeg ik, ja, papa en ik hebben voor het eerst getongd daar in de escape. Niet, daar ben ik eigenlijk nooit geweest, maar goed, ik noem maar wat. En dan, en dan we hebben daarna een one-night stand gehad... maar dat liep uit in een relatie en hier zijn jullie. Tada! Ja, ik zo vond is dat het, bij het veel... waarschijnlijk bij ons onze ouders ook gegaan, Ik maar jij hebt daar een ander verhaal van. Ja, gemaakt. Je ja. moet er wel iets slingeren ja. ja. Je kan het ja. niet zo op de Ik vind van. het veel romantischer als je elkaar in de trein hebt leren kennen ja. of zo, of bij Albert Heijn. Ja, Albert, Albert Heijn? Ja, dat is echt jouw... Het <laughs> lijkt me zo romantisch, ja, dat je dan dat zo met je mandje loopt. Ja, Ik heb weleens iemand bij de glasbak loopt. ontmoet, maar dat was niet echt een relatie, Het was meer een hele leuke middag. Bij de glasbak? Ja, in de glasbak. Hoe gaat dat dan als je bij de glasbak... Hoi. Hoi. Ga je mee? Ja, is goed. Zo'n gesprek was het. Ja, maar is een begin echt van belang? Is het, is het, het is maar een verhaal. In principe ja, ik uit, vind ik wel leuk. Een begin voor de perfecte relatie. Moet, moet een, een begin voor een perfecte, voor de begin voor perfecte partner. <laughs> nou, dat is het wel leuk. Ja, is dat belangrijk waar je die perfecte partner ontmoet? Ik kan je vertellen, en ik ben nu al trots... Uh, dat ik dit verhaal straks tegen mijn kleinkinderen kan aanhouden. Maar ik heb mijn uh, grote liefde van mijn leven ontmoet... op de set van een porno-soap. Hoeveel mensen kunnen dat vertellen? Inderdaad, ik uh, deed Spuiten en slikken het programma. En uh, twee seizoenen geleden dachten we: nou, weet je wat leuk is? We gaan een porno-soap maken. Een grappig verhaal over een meisje, Sheraldine, mijn collega, die verzuild raakt in de duistere wereld van de porno. Nou ja, dat gingen we dan maken. <clears throat> Superleuk. En op de eerste dag op de set zag ik zo'n hele knappe cameraman. Dacht ik, nou, dat is zo leuk. Uit. En die zag mij natuurlijk helemaal niet staan. En toen zag ik hem en toen dacht ik... nou, ik ga dan nu een gelogen verhaal tegen hem aanhouden. Over dat ik dingen wil weten over hoe camera's werken en zo. En dan ga ik dan proberen een date met hem te maken. En dat deed ik. <lacht> en het werd een relatie. Ik heb wel al vrij snel ook opgebiecht dat ik had gelogen... en dat ik helemaal niet per se iets wil weten over hoe camera's werken. Want dat weet ik natuurlijk al lang... Maar dat ik hem gewoon hartstikke leuk vond. En dat ik hem niet in het echt durfde uit te vragen. Dus vandaar dat omslachtige gelieg. Maar het heeft wel gewerkt. En ik vind het een mooi verhaal. Ik heb mijn verkering ontmoet op de set van een pornozoop. Waar heb jij de grote liefde van je leven ontmoet? Die perfecte partner. En kom je over mijn verhaal heen? Dat is eigenlijk waar ik echt benieuwd naar ben. Probeer het. 0800 1121 0800 1121 Of even sms'en, mag ook. Doe dat naar 90-90. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij en daar waar jij die grootste perfecte liefde van je leven hebt ontmoet. Ik ben echt vreselijk benieuwd. Kate Nash. doe a ja. wel eens van die vriendinnenavondjes, dat we dan bij elkaar komen en dan glaasjes wijn drinken en lekker eten halen en dan kletsen over de liefde. En dan heb ik één of twee vriendinnen die ergens op de avond altijd hetzelfde uitschreeuwen terwijl ze met hun handen in hun haar zitten. En wat ze uitschreeuwen is, waar is dan die perfecte man voor mij? Waar is nou die perfecte partner? Ik ga uit, maar kom hem niet tegen in de kroeg en uh, ik weet niet waar ik dan moet zoeken. En dan zeg ik sinds kort, nou, weet je wie je dan kan bellen? Dan kan je bellen naar Edina van het Relatiebemiddelingsbureau Relatiebasis. Edina, goedenacht. Goedenacht. Edina, jij bent uh, de oprichter van uh, het Relatiebemiddelingsbureau Relatiebazen. Maar wat doen jullie eigenlijk precies? Nou, jullie mag je gelijk veranderen in je. Dat okay, is namelijk een eenmansbedrijfje. Oké. Okay. Uh, en nou ja, ik heb uh, de taak op mezelf genomen. van de ouderwetse matchmaker. Hè? Wat, uh, wat uh, heel veel eeuwen geleden al heeft gewerkt. En dus waarom nu weer niet? Namelijk om mensen op een persoonlijke manier aan elkaar te koppelen. Ah, ah wat leuk. Wat leuk. De eeuwenoude matchmaker is terug. Het is, als mensen bij jou komen, dan komen ze met die vraag... help mij de ideale partner te vinden. Maar de ideale partner, bestaat die eigenlijk wel? Uh, zeker. Oh. Ik ben ervan overtuigd. Uh, wat misschien wel uh, enige bijschaving uh, nodig heeft... is dat de ideale partner misschien een te erg geïdealiseerde partner is... in de huidige maatschappij... En wat ik dus als taak op mezelf heb genomen is, ik hou natuurlijk zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke voorkeuren en wensen van mijn cliënten, mm -hmm. maar ik probeer ze daarbij ook ...inzichten te geven wat is echt belangrijk op de lange termijn. Mm -hmm. hè? Dus moet die partner nou per se vijf of tien centimeter langer zijn... ...om je hoogste hakken naast hem te kunnen dragen? <laughs> of is het veel belangrijker dat je gesprekken op je eigen niveau kan uh, voeren met hem? Dat je raakvlakken hebt in interesses en karakters? Of, en dat is denk ik ook heel belangrijk... ...dat je de, de beide partners in dezelfde levensfase zitten. Ja, ah, wat goed van jou. Oké, okay, ja. maar inderdaad... want ik heb het dus net over die twee vriendinnen van mij... die echt ja. komen met... nou, uh, ik vind het fijn als hij zo en zo lang is. Hij uh, moet zo en zo'n soort baan hebben. Uh, het is prettig als hij nog geen kinderen heeft. Uh, en die lijst, die is ontzettend lang. En ik herken dat uit mijn eigen leven. Want voordat ik de ware liefde vond... had ik ook zo'n lijst. Ja. En op een gegeven moment hebben we maar gedacht... nou, weet je, ik gooi die lijst gewoon overboord. Ik ben gewoon op zoek naar iemand leuks. En eigenlijk toen ik niet echt aan het zoeken was... Toen ontmoette ik hem. Oh, romantisch verhaal. Maar, maar, maar hoe, hoe erg houden jouw cliënten vast aan dat lijstje? Het is natuurlijk heel persoonsafhankelijk. Die een misschien wat meer en de ander minder. Ik moet daar wel enigszins meegaan. Ik kan ja. alleen adviseren. Kijk, ik zoek een partner voor een ander. En ik probeer ze wel te overtuigen dat een objectieve toeschouwer misschien wel eens andere... Ja, invalshoeken kan hebben en mm -hmm. dat het wel eens interessant zou kunnen zijn om, om, om, om breder of anders te denken. Maar uiteindelijk ben ik degene die voor een, voor een ander een partner zoekt. En ik mag natuurlijk niet mijn eigen wil op een ander opleggen. En nee. dat doe ik ook niet. Nee, dat snap ik mag ik. alleen adviseren, ik mag alleen ondersteunen en dat doe ik ook zoveel mogelijk. Ja, ik snap het. Oké, okay. neem me eens even mee. Nu ben ik degene die op zoek ben naar die ideale partner. En dan heb ik jou gevonden, relatiebasis.nl, misschien wel op het internet. En dan ja. kom ik binnen bij jou. En hoe beginnen we dan? Nou, jij komt niet bij mij binnen, maar ik kom bij jou binnen. Okay. Ik kom namelijk bij mijn cliënten altijd persoonlijk thuis. Ik okay. vind het namelijk erg belangrijk om iemand in persoon en in zijn of haar eigen woonomgeving te leren kennen. Je zult het begrijpen, dat is voor me natuurlijk heel veel belangrijke informatie om iemand in zijn of haar eigen woning te ontmoeten. Ja. En Tijdens die ontmoeting heb ik dan een heel uitgebreid gesprek met iedereen. En ik vraag ze echt het hem van hun lijf. Tot en met hun seksuele voorkeuren aan toe. Oké. Okay. Want dat, nou ja, om, als ze toch al bij seks zijn, en ik begrijp dat jullie, dat jullie programma ook af en toe wel eens over seks gaat. Ja, is absoluut. Het natuurlijk ook belangrijk dat je op dat gebied op elkaar afgestemd bent. Hè? Want je ja, kan ja. nog een perfecte relatie hebben als de twee mensen twee verschillende libido's hebben. Nou, dan is het al bij voorbaat uh, gedoemd om te mislukken. Oké, okay, dus jij vraagt echt van hoe vaak wil je seks? Nou, het liefst drie, vier keer per week. Zoiets. Oké, okay. goed. Ja. Nu heb je dan zo'n persoon helemaal in kaart gebracht. Ja. Hoe help jij dan iemand die perfecte partner te ontmoeten? Gaan jullie samen de kroeg in? Of stel jij uh, je cliënt voor aan een aantal mensen? Hoe werkt dat dan? Ja, ik ga dus niet mee. Daarvoor is mijn leden best dan iets te groot... om iedereen persoonlijk nog, uh, nog te begeleiden. Plus we hebben het over volwassen mensen die toch wel uh, het zelf ook heel goed af kunnen. Wat ik wel doe, is voorafgaand een aantal tips en adviezen mee te geven... Bijvoorbeeld, wat kan je het beste doen op een eerste date? wat kan je allemaal het beste wel of niet bespreken. Oh, okay. dus een aantal onderwerpen die zeker goed liggen en een aantal onderwerpen die je zeker moet mijden op een eerste date. Oké, okay, maar hoe kom je tot zo'n eerste date? Regel jij blind dates voor die mensen? In feite wel. Ah. Ja, het komt erop neer dat ze van mij wel een, een beknopte beschrijving uh, uh, krijgen. Uh, via de telefoon ga ik dus wel het een en ander vertellen met wie ze zo meteen een ontmoeting krijgen. En uiteraard is het nog steeds aan, aan, aan de cliënt zelf of hij of zij dan die ontmoeting wil aangaan. Dus je mm -hmm. krijgt een soort van nou, beknopte informatie. En als ze allebei geïnteresseerd zijn. Dan maken ze met elkaar een afspraakje via de telefoon. En dan gaan ze elkaar in het echt ontmoeten. Oké. Okay. Nu denk ik dat er mensen aan het luisteren zijn. Die dit best wel een aantrekkelijk idee vinden. Maar denken het kan toch veel makkelijker. Want je kan je toch gewoon inschrijven op een datingsite. Op het internet. Wat is de meerwaarde van jouw relatiebemiddelingsbureau? Toch wel het feit dat ik denk omdat ik natuurlijk een, een buitenstaander ben en dat ik daardoor toch een objectiever beeld heb van wie is iemand. Kijk op internet wat ik hoor is iedereen de mooiste, de, ja. Ja. de, de rijkste, de spontaanste. Iedereen doet en... zich beter voor dan dat hij in Precies. werkelijkheid is. Ja. Precies. En ik denk dat, kijk bij mij mag iedereen zich profileren zoals ze dat willen. En ik schrijf dat ook allemaal netjes op. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen waarnemingen. En daardoor krijg je toch een genuanceerder beeld. En ik denk dat dat toch ergens een, een behoorlijke meerwaarde heeft. Edina, hoeveel kaartjes heb je al in de bus gekregen van trouwerijen en kinderen die geboren kinderen zijn? Kinderen die geboren zijn, inderdaad. Maar nou, ik word wel regelmatig uitgenodigd op bruiloften. Ja. Wat leuk, ik vind het leuk. Oké, okay. waar kunnen mensen naartoe als ze meer over jou willen horen? Relatiebasis.nl of niet? www.relatiebasis.nl Oké. Okay. Ik vind het leuk. Um, mocht het nou zo zijn... als je thuis mee zit te luisteren of in de auto... dat je inderdaad wel eens zo'n stap hebt gezet. Ben je wel eens naar een relatiebemiddelingsbureau gegaan? En hoe ging dat? Uh, dan hoor ik dat heel graag. 0800 1121. Maar ook als je dit hoort... en als je denkt, dit is misschien wel de perfecte oplossing voor mij. Ik hoor Edina en dit is misschien wel de perfecte oplossing. Bel mij dan ook even, want dan ben ik heel benieuwd... Welke klikker in je hoofd is omgezet? 0800 1121 0800 1121. SMS'en mag ook. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Dan een spatie En dan uh, uh, of je dit gaat proberen of niet. Het relatiebemiddelingsbureau van Edina. Lieve Edina, wat fijn dat we je even mochten bellen. Heel graag gedaan. En uh, ik weet zeker... Dat er een aantal luisteraars zijn die toch stiekem even op jouw website gaan kijken. Of misschien wel even bellen met mij. Dus misschien heb je toch ook weer van afstand thuis op zaterdagnacht voor Cupido mogen spelen. Hartstikke goed. Oké, okay, dankjewel. Je you wel. welkom. Oké, okay, dank. Er wordt echt lekker veel gebeld en ge smst en daar ben ik dankbaar om. Blijf het doen. Um, er kan die belden even die wilde niet in de show, maar die wilde wel even laten weten dat hij denkt dat de perfecte partner wel bestaat en hij heeft geen lijstje met punten waar dan op staat wat ze dan allemaal moet kunnen en wat ze moet doen en hoe ze eruit moet zien. Maar hij zegt, het is echt een bepaald gevoel. En Michiel die belde ook en die zei... we moeten geen lijstjes voor anderen maken... maar een lijstje hoe wij de perfecte partner voor een ander kunnen zijn. En hij zegt, ik vind die menstypes waar we het over hebben... in de show met Monika, dat vind ik een sprookje. Ik geloof daar niet in, zegt hij. Allerlei verschillende reacties. Heb je dat vaak? Dat mensen zeggen van... Nee, je kan mensen niet in hokjes indelen. Ik geloof niet in die types. Ja, ik, uh, er zijn mensen die geloven er wel in. En er zijn mensen die geloven er niet in. Mm -hmm. ja. Wat was het destijds toen jij uh, voor het eerst kennis maakte... Met, uh, met de verschillende types en wat dat betekende? Wat jou zo raakte dat je dacht... Wacht, ik ga hier heel veel onderzoek naar doen. En uiteindelijk mm -hmm. heb je er zelfs een boek over geschreven. Dan moet het ja. jou toch ja. ergens diep geraakt hebben. Ja, toen ik er net mee in aanraking kwam, vond ik het echt heel bijzonder... dat je dus aan de buitenkant kon zien hoe iemand aan de binnenkant is. Je kon uh, in grote lijnen karaktereigenschappen of gedrag kon je, uh, voorspellen. Mm -hmm. En uh, ik heb in mijn eigen relatie heb ik er ook wel iets aan gehad... omdat ik, uh, we hadden soms wel uh, ja, we hadden redelijk, redelijk veel strijd. En uh, ik begreep niet hoe dat kwam. Totdat ik uh, met deze typologie in aanraking kwam. En toen begreep ik het. Dus toen dacht ik, ja, er zijn zoveel... Uh, bijvoorbeeld als je twee actieve types bij elkaar hebt... Mm -hmm. dan wil je allebei bepalen. En dan laat je elkaar niet zo vaak uitspreken. En uh, ja je hebt gewoon heel veel strijd omdat je niet voor elkaar opzij gaat. En dat is niet iets wat je bewust doet... maar dat is iets wat je vanuit, een, vanuit je gevoel doet, zeg maar. Het is, uh, het is aangeboren gedrag. Mm -hmm. En ik zag ook om me heen bijvoorbeeld dat uh, een, een maantype is bijvoorbeeld een passief type... Mm -hmm. en een marstype is een actief type... En een, een maan is het meest passieve type, zeg maar. En een maan, als een maan en een mars een relatie hebben... dan voelt de mars voelt zich uh, afgeremd door het maan-type. En de maan die voelt zich weer te veel opgejaagd door het mars-type. Dus dat werkt dan, gewoon eigenlijk dat, niet? Eigenlijk werkt het niet. Maar die mensen kunnen wel een relatie hebben... omdat ze qua persoonlijkheid uh, op elkaar verliefd zijn geworden. Maar dat betekent niet, hoeft niet te betekenen dat ze dan in essentie echt bij elkaar passen. Ja. Ja, ja, ja. ja, Maar jij had dan een relatie toen je dit ontdekte. En toen heb je eigenlijk je eigen relatie nog eens onder de loep genomen... met die nieuwe kennis. Ja. Is het, is het uh, kennis die altijd naadloos past op een situatie? Of zijn er ook situaties waarvan je denkt... oh, hier kan ik het niet toepassen? Of is het altijd raak? Eigenlijk is het altijd raak, ja. Het is altijd raak, zeg ja. jij. Ja. Ik vond het zo leuk, want toen wij een plaatje draaiden... waren we even aan het kletsen. En toen zei jij, ik kan dus soms zien... Bij, uh, bij bekende mensen of bij mensen die in de picture staan. Ik kan zien waarom dingen wel en niet werken. Vreselijk benieuwd. Natasja en René Vroger. Um, ja, nou dat werkt wel, hè? denk je niet dat het werkt? Ik vind dat ze er leuk uitzien zijn, maar ik heb altijd zoiets van, ja, misschien dat het niet altijd is wat het lijkt. Met allerlei dingen. Dus ik, ik hecht er dan niet zoveel waarde aan dat ik vind dat ze leuk bij elkaar passen of zo. Ja. Maar jij kan daar natuurlijk op inzoomen met jouw uh, typologieën. En wat zie jij dan? Um, nou, wat ik zie is dat Natasha is een Mars-type. En uh, René is een Venus-type. En dat zijn wel elkaars maximale aantrekking. Oké. Okay. Want wat gebeurt er tussen Mars en Venus? Wat gebeurt er? Uh, je kan het zo zien dat iedereen, elk type, heeft de maximale aantrekking. En als je die ontmoet, dan voel je een soort klik. En dat kan je vergelijken met uh, de plus- en minpol van de batterij. Dan klopt het gewoon. Mm -hmm. En... Um, als je die klik niet voelt. Soms heb je ook wel eens iemand die je ontmoet... en dan denk je, oh, dat, uh, het, het, het werkt niet helemaal tussen ons. Ik weet niet waarom, want mm -hmm. uh, zij kan wel met haar overweg en ik niet. Ken je dat gevoel? Ja, ja zeker. Een soort van, en dat is dan een soort magneet. Dan ben je heel dicht bij elkaar en op het laatste moment klikt het toch niet. En uh, eigenlijk is het zo dat wij... Uh, dat we wel aanvoelen of iemand ons type wel of niet is, alleen... Je bent niet meer gewend om daarop te letten. Ja, ja. Nu heb ik ooit, en dat is jaren terug... ben ik later nog eens verliefd geworden op iemand die ik ontmoette... waarvan ik echt toen dacht... op deze jongen zou ik nooit verliefd kunnen worden. Mm -hmm. Later toch nog verliefd op geworden. Mm -hmm. Wat is daar dan gebeurd? Wij hebben elkaar ontmoet. Ik weet niet welke types wij mm -hmm. waren, maar... Ik denk niet meteen die klik waar jij het over mm -hmm. hebt. Die maximale aantrekkingskracht klik. Die bijvoorbeeld Natasja en René Vroger wel hebben. Die we uit het voorbeeld pakten. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Uiteindelijk nou, ben ik, ik dan denk... toch maar verliefd op hem geworden. Wow. En hoe is het toen afgelopen? Ja, niet goed. Want nee. toen dacht ik, eh, nee, dit is het toch niet. Natuurlijk is dit het niet. Soms ja, vind ja. je iemand zo aardig ja. en dan kan je best ja. goed met opschieten. Ja. Vrienden en dan denk je, nou, dit zou misschien toch ook een leuke relatie zijn. Nou, ja. nee. Ja. Nee, want dan, dan beslis je eigenlijk meer met, uh, met, met je, je hoofd. Stand. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nog een stel voordat we een plaat ingaan. David en Victoria Beckham, daarvan zegt de wereld: wat een prachtstel. Die mm -hmm. hebben ze helemaal voor elkaar met hun vier kinderen en hun landhuis mm -hmm. en de carrières en gaan. En het zijn allemaal mooie mensen. Mm -hmm. Maar daarvan zeg jij? Uh, nou, David Beckham is ook een Mars-type. En Victoria is geen Venus-type, want de Venus is zacht en vol en rond en wat? dat is zij niet. Oké. Okay. Wat voor type is zij wel? Zij is meer een, een, een Mercurius type. En, en wat hadden die uh, ook alweer? Die waren... nou, in, in principe zijn zij, niet, uh, zijn zij niet elkaars maximale aantrekking. Maar uh, je kan kiezen voor een relatie met niet je maximale aantrekking. Het zal moeizaam gaan. Maar je hoeft niet uit elkaar te gaan. Mm -hmm. Dat is helemaal je eigen keus. Maar je hebt wel meer inzicht. Ja ja. Stel dat Victoria morgen zegt, weet je wat... Een dikke middelvinger naar die modewereld. Ik ga nu gewoon weer als een normaal mens normaal eten. Mm -hmm. Ik ga lekker Ben Jerry's ijs knallen. Ik ga lekker frietjes halen. Mm -hmm. Lekker Engels breakfast. En zij komt... Want ze is nu heel dun. Zij, mm -hmm. komt, zij komt aan. Mm -hmm. En haar figuur verandert. Verandert dan ook haar type? Nee, want haar figuur zal nooit... Uh... Ze zal nooit een ander figuur krijgen. Dat kan je ook vergelijken met bijvoorbeeld een, een, een, een pitbull en een chihuahua. Bijvoorbeeld. Als je een pitbull helemaal geen eten geeft en het wordt heel dun en heel mager, dan nog zie je dat het een pitbull is. Ja, en dat ja. Dat is met mensen net zo. Ja, ja. Oké. Okay. Straks nog meer over die types. Hoor. En als je wil meekletsen, kan dat, hè? 0800 1121. Misschien gaat er een wereld voor je open dat je denkt, ik heb het ook al die tijd helemaal verkeerd gedaan. Die zoekt toch naar die perfecte partner. En ik wil absoluut iets vragen. Ik moet iets vragen aan Monika. Misschien denk je, nou, nah, dat meditypes. Ik geloof er echt helemaal niet in. Het is allemaal welkom. Praat met ons mee. 0800-1121. Oh, we gaan luisteren naar de man waarvan uh, Mr. Obama hemzelf zei... Het is een goede artiest. Maar wat een jackass is het toch? Kanye West... Met zijn homecoming. Ik fantastisch. Eigenlijk is het toch ook een soort eer, als Obama zegt. Wat een enorme paardenlul ben je eigenlijk. Het is een soort. Hij kent je tenminste. Nou, top toch? En yeah. city. Shy city. Shy city.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 Stop.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 start again in de show gaan we bellen met Pebby, die erachter kwam in haar leven dat één perfecte partner niet genoeg is. Nee, zij heeft er behoefte aan twee. En hoe werkt dat dan in het dagelijks leven? Dat gaat ze ons straks heel gedetailleerd uitleggen. Wordt een heel spannend en leuk gesprek, denk ik. Maar eerst heb ik aan de lijn Lilmo. Je hebt mee te luisteren, 28 jaar jong. En jij denkt dat je en een Mars type en een Mercurius type bent. Oké. Okay. Kan dat, überhaupt? Kan nee. je twee types zijn? Uh, ja, je kan twee types zijn, maar niet een Mars en een, een Mercurius. Oh, Monika zegt dat het niet kan wat jij denkt. Je moet toch gewoon zeggen, ja, ik bedoel uh, gemengd, gemengd. Wat zeg je? Gemengd. gemengd. Gemengd. Je bent een gemengd type. Maar luister even mee, want dit, dit kan nog wel uh, ja. nieuwe inzichten opleveren, uh, Mo. Monika zegt, Mars en Mercurius gaan dus net niet nee. samen. Nee, want ze staan, de types die staan op een diagram, dat is een symbool. En in die volgorde staan de types. Dus je kan wel een, een, een Venus-Mercurius zijn, bijvoorbeeld. Of tenminste, in zijn geval, je kan een Mars-Jupiter een Mars zijn... Maar je kan niet een, uh, een Mars-Mercurius zijn. Want die twee symbolen staan te ver uit elkaar. Ja, omdat, en, uh... en dat zijn eigenlijk zijn dat de twee types die, die het helemaal niet oh. met elkaar kunnen vinden. Oh. Oh. Wat zei je wat over, uh, over die Mercurius? Uh, wat is dat precies dan? Monika zegt dat, dat Mars en Mercurius dan net niet zo goed samengaan. Hé, hey, maar mogen? geloof jij in de perfecte partner? Uh, ja. Heb je de perfecte partner gevonden? Nee, nog niet. Je hebt het nog niet gevonden. Ben je wel op zoek? Uh, ja. En hoe werkt dat dan? Ga je naar de kroeg? Ga je uit om de perfecte vrouw tegen te komen? Of, ja, of zoek je? Ja, overal. Hoe, ja. hoe, hoe zie je als iemand uh, nou ja, geschikt is, eventueel geschikt voor perfectie? Hoe zie ik dat? Ja, hoe zie je dat? Ja, ja dat kan ik niet uh, gelijk zien, weet je. Ik, uh, dat ik, het, me... ik dacht dat je van... Je, heel... je houdt van blonde vrouwen. Ja, ook wel, ja. Ja, dus blond doet het goed. Ja, jawel, jawel. Ja. En wat maar Leg mij eens uit. Laat me even in jouw hoofd kruipen. Ik ben een moe en het is zaterdagnacht. En in plaats van te bellen nu naar de radio, sta jij ergens uh, in, een, uh, in een discotheek. Ga je wel, <laughs> ga je wel eens uit? Ja, jawel, jawel. Ja, oké. Okay, dus jij staat in een discotheek. Vandaag niet. Oké, okay, vandaag niet. Want je dacht, vandaag moet je bellen met mij. Nou, supergoed dat je ook even belt. Oh, ja. Top. Maar dan sta je in een discotheek. En dan kijk je zo eens om je heen. En dan zie je allemaal vrouwen die allemaal mooie kleding aan hebben. Leuke schoenen en zo. En dan... Wat moet een vrouw nou hebben dat je even wat langer naar haar kijkt? Wat zegt u? Wauw. Wow. Wauw, <laughs> wow, dat is een mijlpaal. Um, wat moet een vrouw nou hebben dat jij wat langer naar haar kijkt? Dat je denkt van misschien moet ik op deze dame afstappen. Ja, dan, uh, dan moet ze echt uh, lekker vol zijn. En, uh, lekker vol? Ja. En blote benen. Blote haken. benen lekker vol, venustypie lekker vol. Dikke Hakken tieten. Af. En uh, Borsten? los haar. Los haar. Los type. Een los, los haar, los type. Wat is een los type, Mo? Ja, uh, ja die, uh, die vraag heeft uh, voor alles. Die wat heeft voor alles? Die open is voor alles. Open staat je? voor alles. Geen uh, conservatieve types. Wat zegt u? Geen conservatieve, geen saaie typies. Nee, nee, nee. Hey, hey. hey, je bent 28 jaar. Wanneer denk je ja. dat je haar gaat ontmoeten? En moet je opschieten nee, nee, nee. al? Of uh, kan je gewoon lekker rustig aan doen? Ik denk dat ik, uh, dat ik al uh, eentje heb uh, die, uh, die uh, met wie ik uh, mijn toekomstleven uh, ga delen. Echt waar? Aan het begin van dit gesprek was er nog niemand, dus dat is best snel gegaan, toch? Misschien, ik weet het niet. <laughs> maar oké, okay, je weet het niet zeker. Je hebt een leuke vrouw ontmoet. Ja. Hoe, hoe moet je dat dan weten? Hoe moet je dat voelen? Dat zij de dat zij one is? Dat zij diegene is met wie het uh, moet gaan doen? Dat zegt zij, weet je. Zij zegt, zij zegt dat jullie perfect zijn voor elkaar. Nee, zij zegt tegen mij dan: uh, nee, ik, wil, uh, ik wil wel samen gaan wonen met je en uh, dit en dat allemaal, weet je. En dan denk jij als zij dat allemaal zegt? Ja, dat denk ik, uh, ja, dat wil ik wel. Uh, dat zeg ik, ja, goed. Maar waarom wonen jullie dan nog niet samen? Huh? Maar jullie wonen nog niet samen? Nee, nog niet, nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Mo, wat goed dat je belde even. Ja. Uh, ik hoorde net nog een vrouw die uh, iets over relaties relatie of zo... Ja, we hebben het best wel een beetje de hele tijd over relaties al gehad. Ja, iets van bas, uh, relatiebas of zo. Ja, ja, ja. We, we kunnen... Edina, die hebben we net gebeld. En die heeft, uh, die heeft een bedrijf. Een eigen... Ja, ja een relatiebasis. Als het allemaal niet lukt, zou je ook nog bij haar aan kunnen schuiven. En dan helpt ze jou op zoek gaan naar blonde vrouwen. Die vol zijn... Terugbellen ofzo. Of ze jou terug kan bellen? Nee, jij kan wel naar haar website. Relatiebasis.nl Ik denk dat en dan, dat... En dan. En, en dan gaat ze me terugbellen. Ofzo. Dan moet jij eerst mailen en dan belt ze jou terug. Oké, okay, is goed. Dat is fantastisch. Ik heb even voor surregaat Cubido mogen spelen. Mo, fijn dat jij even belde. Um... En dat is waar deze show over gaat. We praten met elkaar. Um, wij praten in de studio. Jij belt en je praat mee. 0800-1121 over die perfecte partner. 0800-1121. Of even sms'en. Doe dat naar 9090. Tik een uh, ticket wordt je lust in. Dan een spatie. En dan uh, wat je mij wil vertellen. Ik probeer zoveel mogelijk mee te nemen en te behandelen. Want ik vind het hartstikke leuk. Big Girl, You Are Beautiful. Dat wordt hier um, door mijn regisseur in, uh, um, in beeld getikt. Ik wilde bijna een beetje gaan huilen, maar het blijkt dat het gewoon een plaat is die ik mag aankondigen. Mika, kijk eens. En dankjewel, Angelique. Big Girls, We Are Beautiful. Maat 38. my money is screaming big girl, you are beautiful you take your skin and girl i feel like i'm gonna die cause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 So in my braces Water in a hole with the girls around and curves and all the rap Since I wasn't my friend Wat een fijne plaats zeg. Uh, op Twitter uh, zegt Rick uh, over de verwachtingen... waar we het al de hele avond over hebben. Hè? Mensen met lijstjes en verwachtingen op zoek naar die perfecte partner. Rick zegt heel eerlijk... Nou, ik heb inmiddels best veel vrouwen teleurgesteld. Zowel in als buiten de slaapkamer. Hashtag verwachtingen. Nou, dankjewel Rick, voor jouw eerlijkheid. En via Facebook zegt Arjen Bruintjes... Ik vraag me af of er ook mensen zijn die alleen lijstjes hebben met eigenschappen. Wenslijstjes met eigenschappen. Dus helemaal zonder uiterlijke wensen en kenmerken. Vind ik ook een goede vraag. Slinger ik bij deze de eter in. Zijn er ook mensen die wenslijstjes hebben waar niks op staat van hij moet breed zijn, hij moet groot zijn, hij, zij moet lang haar hebben en grote borsten. Maar gewoon puur lijstje dat gaat over de eigenschappen. Ben ik benieuwd naar. En ik heb een vraag gekregen op, uh, op uh, de sms van uh, Hi Sarayda, je hebt het wel eens over je vriend in deze show. Vraag nou eens aan Monika wat voor type hij is en of jullie bij elkaar passen. Oeh. Oké, okay. Bij deze dan. Oké, okay. Monika, jij had al tegen mij gezegd, ik ben een beetje een Venus-type. Ik ga nu even een beetje mijn vriend omschrijven. En dan mag jij zeggen of we bij uh -huh. elkaar passen. Op basis van, uh, van de theorieën. Mijn vriend is lang. Uh -huh. Is langer dan 1,80 meter. 80. Stevig gebouwd, beetje breed. Surferslichaam. Maar niet helemaal dicht getraind. Gewoon een fijn normaal lichaam. Uh, hij is heel energiek. Uh, en gepassioneerd op, over zijn werk. Uh, wat zou ik nog meer kunnen vertellen over hem? Mm -hmm. Even denken hoor. Uh, hoe lang is hij? Uh, iets langer dan 1,80 meter. Oké. Okay. 1,90 meter 90 misschien zelfs wel. Oké. Okay. En is hij, uh, vind jij hem uh, een positief of een negatief type? Ik hoe denk dat hij heel positief teven? is, heel, ja. heel, heel blijig. Ja. Ja, maar als hij bijvoorbeeld een, een, een glas voor zich heeft, zou hij dan eerder zeggen: het glas is half vol of half leeg? Ja, denk wel half vol. Ja? Ja. Oké. Okay. En uh, is hij actief of is hij passief? Of Super is hij toch actief Je, Super wordt, je actief. wordt er helemaal gek van. Op ja. uh, wie lijkt hij een beetje? Op uh, wie lijkt hij? Goh. Dat weet ik niet. Lijkt hij op uh, bijvoorbeeld... Hij is kaal, of maakt dat niet hij uit? Hij is kaal. Ja. Maakt dat nog okay. uit? Maar niet van nature. <laughs> Gelukkig schoren die dat Oh, oké, okay. ja, nee. Dan, Dan is het, dus het anders. Dan Ja, anders. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Nee. Ja, nee. nee. Hij heeft hoor, grote zo. voeten. Hij heeft grote voeten. Sorry, sorry, liefde. Dat ik dat op de radio uh, ja. tegen de wereld heb. Je hebt niet toevallige stel. foto van hem bij je. Jawel? Oh, dat is heel goed. Ja. Wacht even. Ik laat even... Want uh, ik ben echt, echt zo'n zo beschuitje. Ik laat even mijn desktop zien... En dan Zie je hem? Oké, okay, dat laat ik even zo in het geheim dan aan jou zien. Kijk eens. En hij wordt bekeken en hij wordt uh, gescand hoor. Ja, ja, ja. Passen wij bij elkaar, Monica? Ja, ik denk het wel. Jij denkt van wel? Er wordt echt ja. aandachtig naar een foto gestaard. Ik vind het, ja. het is bijna, het is echt spannend. Ja, ik denk dat hij wel inderdaad een beetje een Mars-type is. Zijn wij Mars en Venus? De beste aantrekkingskracht nou, die je kan ja, hebben. Nou niet helemaal Woehoe. Venus, hè. Maar, uh... oh, ik ben gedeeltelijk Venus. Ja. Okay. Maar Kijk, ik denk het wel. Ja. Kijk eens even, fotoanalyse. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het leuk om in het volgende uur nog even te praten over... nu dat we um, kennis hebben gemaakt met uh, jouw idealen... Met, jou, uh, met jouw types, de types die jij beschreven hebt... kunnen we misschien kijken naar hoe, hoe er gedate wordt... en wat je dan in de praktijk anders zou kunnen doen om die ideale partner dan eerder te herkennen. Om die eerder tegen te komen. Ja, dat kan. Dat kunnen we allemaal bespreken in dat derde uur. Wat hebben we nog meer in het derde uur? We hebben eigenlijk best wel leuke dingen. We gaan bellen met een dame, Pebby. En uh, we gaan met haar bellen, want zij heeft een andere theorie. Zij zegt namelijk... Ik heb één perfecte partner met wie ik ontzettend gelukkig getrouwd ben. Maar het is niet genoeg. Want ik heb nog meer nodig. Ik heb twee perfecte partners nodig. Mm -hmm. nou, hoe dat precies werkt en hoe dat samenleeft... dat gaat zij allemaal uh, in dat derde uur strakjes vertellen. We gaan nog één keer terug naar onze vrienden in Boyd's Bar. In het derde uur. En we hebben een hartstikke fijne column klaarstaan van Tim Hofman. Die wel vaker een column maakt uh, voor, uh, voor deze show. Dus dat komt er strakjes allemaal aan. En ik vind het natuurlijk leuk als jij blijft meepraten met mij. Met ons over die perfecte partner. 0800 1121 0800 1121 Mag ook mailen. Mail naar lust .nl. En als je nog vragen hebt voor Wil, onze vaste seksologe... dan mag dat ook allemaal naar lust Ik heb een paar mailtjes hier. Ik heb Per Queen die heeft gemaild. We moeten gewoon empathie voor elkaar hebben. Openstaan voor elkaar. Ik heb net een lange relatie gehad. En ondanks de imperfecte kenmerken... moet je er gewoon hard aan werken om... Een relatie te laten slagen. Sebastian die bel nog even. En die zijn Partner is perfect als je een gevoel bij hebt. Als we gaan zoeken naar perfectie, dan gaan we het zeker niet vinden. Ben je het daarmee eens? Ja, want weet je, het gaat niet om de perfecte partner. Het gaat om de ideale partner voor jou. Dus iemand hoeft niet perfect te zijn, maar die moet uh, passen bij jouw behoeftes. Mm -hmm. En uh, als ik het heel simpel zeg, is het bijvoorbeeld als jij een actief type bent... dan zou het beste bij jou passen iemand die wat passiever is. Die jou dus rustig kan maken. En andersom kan dat actieve type weer wat uh, actiever worden gemaakt. door Nee, dat de passieve type kan actiever worden gemaakt door iemand die actief is. Dus toch ook een beetje een tegenpolen ding. Ja. In principe wel. Maar kijk, als jij tegeven. bijvoorbeeld een, een passief type bent... en je hebt een relatie met een passief type, dat kan. Je kan een relatie hebben met je eigen type. Dan uh, kom je dus eigenlijk een beetje moeilijk van de bank af... Want je motiveert elkaar niet. Heb je twee actieve types bij elkaar, dan word je dus niet rustig. En dan ben je ga je alleen nooit maar aan zitten het... op die bank. Precies. Ja, ja. ja. En als je dat dan weet van elkaar... Ja, dan kan je daarvoor kiezen om met elkaar relaties te houden. Of je kan zeggen, ja, ik heb toch wel, wel iemand je nodig die mij wat rustiger houden. maakt. Straks meer in het derde uur. Leuk. Want hoe vind je diegene dan? Dat is spannend. Dat allemaal na het nieuws. Tot zo. En...